Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Hoe moet het nu verder in Den Haag? Gisteren maakte Pieter Omtzigt bekend dat hij en zijn partij NSC... voorlopig stoppen met de formatiegesprekken met VVD, PVV en PBP. Omtzigt zou zijn geschrokken van de informatie die hij heeft gekregen over financiën. Het zou met de geldpot een stuk slechter gaan dan hij dacht... Verslaggever Heimessen sprak mensen in de buurt van Enschede over de ontwikkelingen. Ik ben hier op een markt, die werd net opgebouwd, is zojuist opengegaan. Dus ik sprak eerst vooral wat marktkooplui. En die reageren ja, begripvol op de beslissing van Omzicht. Uh, ja, de man van de, van de, de kaasboer die zei, ja, wat, als ze zorgen zijn over de financiën, dan moeten die eerst goed worden uitgezocht. Vanavond komen VVD, BBW en PVV nog een keer samen om te praten over hoe het nu verder moet. China zegt dat zij niks te maken hebben met spionagesoftware... die is gevonden op computers van het Nederlandse leger. Gisteren zijn inlichtingendienst dat ze onder meer Chinese malware hadden gevonden op netwerken van defensie. De Chinese ambassade in ons land noemt dat dus onzin. En Veel mensen met een open haard of een houtkachel hebben de schoorsteen vorig jaar flink laten roken. Bij een derde ging de vlam er vaker in dan andere jaren. Goeie tijden dus voor deze houthandelaar. Hij hoeft niet op een houtje te bijten. Ja, ik denk toch ieder jaar dat we wel 10% meer omzet te draaien. De laatste 3-4 jaar dat veel mensen meer hebben gestookt, kwam volgens het CBS onder meer door de hoge gasprijs tijdens de energiecrisis. En de lancering van de PACE-satelliet is weer uitgesteld. Dat ding heeft een Nederlands tintje, er zit een onderdeel aan boord waarmee heel precies kan worden gemeten wat de invloed van luchtvervuiling is op het klimaat. Dat ding is bedacht en gemaakt door wetenschappers in Leiden. De satelliet zou eigenlijk gisteren vanuit Florida de lucht ingaan en toen vandaag. Maar het blijft slecht weer daar en dus is het nu weer uitgesteld. Het weer hier dan nog. In het zuiden eerst nog regen, verder overal droog en vooral aan de kust kan de zon af en toe ook doorbreken. Het is wel een stuk frisser dan afgelopen dagen, max 6 tot 8 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De wat langere files nog in onze regio tussen de 100 kilometer die er in totaal staat. Op de A2 Utrecht-Amsterdam, 10 minuutjes bij Knoppend Amstel. Half uur op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch, dat aan Utrecht Centrum 3 kilometer file. Vanuit Hoorn naar Zaanstad is de A7 bij Purmeren Noord net weer vrijgegeven. Na een ongeluk nog wel 10 minuten vertraging daar. A9 Diemen Alkmaar, 20 minuten vertraging door 9 kilometer file tussen Knoppend Holendrecht en Alfred Alsmeer. 20 vertraging op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen tot aan knooppunt Velsen. 9 kilometer file. kwartiertje op de A10 vanuit Watergaasmeer naar knooppunt Nieuwmeer bij Amsterdam Hemhavens. Kapotte auto houdt de linkerrijstrook van de A22 dicht vanuit Beverwijk naar Velsen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Velsen 7 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Jouw keuze. ZFM. Welkom luisteraars bij uur 2 van Duif Saag. Daar ik door. Laat nog niet mee hoor met z'n handzaag. goed, dan moet je eerst je spieren een beetje los weken. Kan weken duren. Trainen bedoel ik, trainen als goudhakker. En houtzager. En zonder dat ik afgezaagd wil, klinken luisteraars. We gaan er een gezellig uurtje van maken weer. Het tweede uur van Thuiszaag de Week door op de woensdag tussen 8 en 10 uur. Komt het weer, hoor. het komt weer opzetten. Ik voel het, ik voel het aankomen. Nou ja, ik heb er niks aan veranderen, luisteren. Hier het kans een keer hoor. See her En uh, of die maakte lekkere muziek... waar die is nog bestaan Nou, mannen geworden natuurlijk, net als ikzelf. En ook een oud kereltje. Een oud duifie. 25.000 vlieguren, luisteraars. Dat uh, wil je niet missen, ja. 25.000 vlieguren. Dat uh, hou je nu... You don't keep it for possible, maar het is echt waar. Uh, Conquestador. Uh, Broco Herm, Gary Brooker. Helaas niet meer onder ons. Overleden recent en uh, ja... Zijn stem blijft vereeuwigd. Een live concert in Ledenborg, in, uh, in Denemarken. Een fantastisch koor erachter. En uh, alles wat niet meer zei: Conquistadore. Procol Heron. stallion stand. In need of company Like some angels Halo hey brown You reek The door and vulture sits Upon your silver sheet And in your rusty That smile you're smiling now And please don't let me see you blue Then I could tell you I could easily fall in love with you. Cliff Richards en zijn Shadows. Ja, dat geeft een zomers gevoel. Want het werd ook zomer. Het leek al zomer. Toch was het pas eind mei.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 het strand en als een jongen. Zomer eh, en weet je wie er ook heel zomer zingt? Of zong moet ik zeggen, want ze is ook helaas overleden. Eh, nou, luister eens maar. Joe en Jerry, dat is ze het zo. Dan heb ik het natuurlijk over Marguerite Eshuis. Vroeger van de groep Bluesdiefwerk, ooit met Henny Huisman begonnen, als drummer. En een vele hits houdt voor natuurlijk. Maar dit is een vrolijk biertje. Vind ik wel bij Duits. een de week door eh, passen. huis Joe en Jerry, vrolijk nummer, pas precies bij Duifzaag de Week door, luisteraars. En uh, over uh, ruim zeven minuten, dan gaan we weer lachen en uh, dan gaan we naar Paleis Soesdijk. Uh, maar moet je nou, uh, dus toch, dat is inmiddels toch uh, niet meer door de koninklijke familie uh, bewoond. Nee, maar uh, zo in de jaren zestig uh, in ieder geval. Uh, ja, toen woonden koningin Juliana en prins Bernhard daar natuurlijk. En Tineke Schouten, die was toen uh, naaiste van de koningin... die heeft koningin Juliana haar nieuw in de kleren gestoken. Daar gaan we straks alles over horen. Er zijn mensen die uh, als ze s morgens vroeg de bed uit zijn gekomen... en hebben ontbeten met extra eiwitten en zo... dan gaan ze trainen op een sportschool. En dat doen ook boksers. Dan laat je je meteen voor je kanen slaan. Zoals s morgens vroeg, als je net op bent, net je bed uit... dan laat je je voor je kanen slaan. Dat doe je toch niet?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 Luister daar, Duitsers zacht de week door, luisteraars. We schakelen over, We schakelen over naar Paleis Soesdijk. In Soes natuurlijk, hè? Of in Soesdijk, ja, Soesdijk. Koningin Juliana is net op. Tieneke keer Is als naaister van de koningin net gearriveerd. Drink een kopje koffie met prins Bernhard. Hij gaat ons alles vertellen van haar avonturen op Paleis Soesdijk. Bye. Mm. Good ja, evening. Good evening. Hello people. Hello friends. Ah, ze begint met zingen, maar ze gaat zorgen. Ik ben het Ze gaat ons super, straks alles vertellen over de naisten van de koningin. Ik mijn groep, de wereld door. Kom van New York, dat kan je horen. En we zingen positieve songs in koor. Hello people, en daar is Bill. Hello people, oh yeah, ik heb Bill. Hij was vroeger los van. Ging van Elende naar Japan, maar nu vindt hij heil bij ons Napoleon. Hello people, en daar is het. Hello people, oh je, ik ben Ja, Tineke, als je uitgezongen bent met zie dan uh, we zijn we toch wel erg benieuwd naar dat avontuur uh, bij, bij de koningin, uh, Tineke. Uh, komt er nog wat van? Of, uh, hoe zit het?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 Nou jongen, dat vond ik zo vals jongen. Want ik vind ze juist hartstikke leuke dingen, van ik hoor. <lacht> ja, toen was haar naaister, Die was kwaad weggelopen, hè. En toen vroeg ze dus iemand anders of tot ze dus iemand anders erbij wou. <lacht> nou, dus ik denk, het is wat voor mij, hè? Dus toen ben ik verleden week ben ik wezen solliciteren. Oh, jongen. Een Jaffie, joh, mens jongen. jongen.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 Ze zegt: maak u maar eens iets voor mijn man? Ik zeg: Hoe heet u ook weer, uw man? Of dat hij heet? Ik zeg: uh, Hareprins van Bietenveld altijd lippenstift of zoiets. Hè? <lacht> Ik zeg: Nou, stuurt u Hareprins me langs? <lacht> Opeens, daar stond Hareprins voor mijn neus.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 Ik zeg, nou, ik zeg dan maken we het een gewone leuke safaribroek. <lacht> nou, dat vond hij goed. Ik zeg, maar heb u daar nog speciale wensen voor die safaribroek? Hij zegt, nou, nou u het zegt, als u een safaribroek maakt, heb ik graag een paar extra zakken voor mijn patronen. Ik zeg, oh, ik zeg, nou, u zelf ook dan? <lacht> Dus nou, jongen, ik kan de gang. <tiedacht> Knippen, belakken, beduren, rijgen. Nou, had ik heel leuk, had een hele leuke broek gemaakt. En er kwam zijne prins, die kwam een passen. Nou, ik zeg, zeg hem maar eerlijk, hoe zit hij? Hij zegt, nou, eerlijk gezegd, zit hij wat ruim om de borstkas. <tiedacht> En nou, hij vond hem ook wat zakkerig. <tie> so, nou, dat is een kwestie van bretels, hè? Zeker dus een paar van die elastieken eraan, maar ja, toen, toen zat hij weer vuilste krap in het kruis. Hè? Ja, en dat gaat niet, want de broek moet speelruimte hebben. <tie> maar ja, tot zover was je hozekel lekker gelukt en ook of tot hij blits was. Maar ja, dan mijn grootste fout nog, was ik helemaal een voorsluiting vergeten. <tie> Ja, want ik kwam zo. Ik had middenvoor, voor, had ik zo heel groot... ...had ik zo het wapen van Nederland gebedoeld. Van, eh, uh, ik worstel en kom boven.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 Ze zegt: U krijgt nog één kans. Ze zegt: Ik heb morgen een theeparty. Maakt u voor mij maar een leuke duimpjes. <lacht> ik zeg: Nou, dat is goed. Ik zeg: Maar wat is het ook weer precies, een duimpjes? Is dat net zoiets als een babydoll? <lacht> ze zegt: Nee, ze zegt: Een duimpjes, dat is een jupe met een pu. <lacht> Ik zeg, nou, ik zeg, dat is goed, Jul. eh... Uh, <lacht> prinses. Ik zit maken, ik zit regelen en ook of toch ik het doe. Dus nou, jongen, ik aan de gang. Knippen, blakken, borduren, rijgen. Dan had ik heel leuk voor die theeparty. had ik een rok met een t-shirt. <lacht> ik had meteen een leuke muts erbij What? gemaakt.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 Ze dus heeft toch vier dochters, tot ze ze heeft. Kun je ze? Tot je ze kunt, die vier? Ook of dat het zusjes zijn. Nou. Ik denk, uh, die ga ik eens bellen. Die hebben misschien ook wel iets nodig, hè? Dus toen heb ik gebeld naar uh, koningin Magritte. <tie> ik zeg, nou, ik zeg, uh, heeft u misschien iets nodig? Ze zegt, nou, dat is ook toevallig. <tie> Maak je maar eens een zeilpak voor mijn man. Ja. Ik zeg, zegt, hoe heet je? Ik alweer, de pianist. Ik zeg, uh, van Holleboven of zoiets, hè? Ze zegt, uh, dat is goed. Ze zegt, maar wil je het wel heel snel klaarmaken? Ze zegt, want volgende week gaan we al een dagje zeilen met de Groene Draak. Ik zeg, nou, niet zo schelden op je man, hoor. Maar ik had een heel leuk zeilpak had ik gemaakt. En ook of dat het hip was. Met een hele strakke capuchon. <tie> voor Koning Pieter. Ik denk voor eventuele windstoten. <tie> maar ja, dat wordt doorgepraat, Want er stond gisteren opeens voor mijn neus Koning Klaus. Ja. En die zegt: Ik heb gehoord of tot u nogal goed bent in het maken van carnavalspakken. Ja. zo sympathiek, jongen. Maar ik vind echt de allerjafjaalste die erbij loopt. Vind ik echt zijn de koningin, hare prinses, zijn de majesteit Juliana.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 Ze zegt, u snapt het niet. Ze zegt, maar morgen vindt u de schriftelijke revocatie in de bus. En nou ben ik zo benieuwd hoeveel geld het is, jongen. Oh ja. Tineke schouwt al jaren en jaren succes in alle theaters in Nederland. En uh, ze gaat maar door. En het, uh, nou, uh, uh, Honderden typetjes komen voorbij. Uh, waaronder de naaste van de koningin. Ja, een hele jonge Michael Jackson. Samen met de Jacksons natuurlijk de Jackson 5. En hij over zijn meisje, My Girl. My Girl. Ja. Ik had wel horen dat hij nog erg jong was daar, Michael. En hij, uh, hij droomde misschien al van succes, maar dat hij zoveel succes en de King of Pop zou worden genoemd. dat heeft hij waarschijnlijk nooit kunnen vermoeden, luisteraars. Maar dat is hij wel geworden. Fantastische, fantastische zanger, entertainer, danser, Moonwalk, een bekende maanwandeling. Nou, dat, dat zullen wij allemaal nooit meer vergeten. En dat wordt nog volop uh, overal op de wereld uh, gedraaid. Op radio's en uh, tijdens tv-programma's enzovoort. Enzovoort. Laat u de post nog steeds uh, bezorgen of doet u alles via internet? Nou, als u de post laat bezorgen... dan uh, heb ik Karen Carpenter uh, bereid gevonden om een liedje over te zingen. Deliver the letter, de sooner de better. Ja, ja luisteraars, ik, eh, ik kreeg zojuist een berichtje door. Uh, duif, uh, we hebben net zo gelachen met Tineke Schouten. Kan je niet nog een klein stukje cabaret draaien? Ja, dat is eigenlijk niet de bedoeling. Hè, want het is, dus, uh, normaal gesproken om het half uur doe ik dat dan. Hè? Dus uh, om half negen uh, en om half tien. En het is half tien geweest. We hebben nog twaalf minuten. Nou, vooruit een klein stukje uh, uh, wielrennen.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 Je bent gedisqualificeerd, maar proficiat. En ik zeg, maar al professor. <lacht> professeur. Voor dan wel? En hem zegt, ah wel, ik heb een fameus bericht voor u. Je gaat een kind bekomen. Ja, we gaan weer even rustig genieten van Michael Bublé. Die biedt zijn schouders aan u aan. Put your hand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 Find it someday, and then this fool will rush in. Put your head on my shoulder, whisper in my. I want to hear Tell me Tell me That you love me too a game a game you just can't win if there's a way I'll find it someday and then this pool will rush in Put your Put nou, als je weer een beetje bijgekomen bent, dankzij uh, het aanbod van de uh, Niemand minder dan Michael Boublé. Die zijn schouders aanbood aan alle verdrietige heren en dames. En die even bij hem wilden uithuilen op zijn schouders. Nou, die, die hebben nu de kans gehad. En u kunt het echt van me aannemen, luisteraars. Iedereen doet dat, hè. Iedereen doet het. Robert, die deed ook al heel lang.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 X-Katholieken doen het zonder Rome. En Poppy doet het in zijn dromen. En ik, ik doe het als ik vliegt. Nou, nog even doorzagen. En dan uh, hebben we echt de week weer doorgezaagd vanmorgen, luisteraars. Wat gezellig dat u er allemaal bij was. Uh, we gaan naar het nieuws en de reclame toe. Uh, uh, volgende week dinsdagavond ben ik er weer mee. Ook niet aankomende vrijdag. De boys are back in town. Vanaf 9 uur tot, uh, tot 12 uur. Tot aankomende vrijdagochtend. Ik reken op u. Dag allemaal. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.